11 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Raad van State oordeelt hard over het burka-verbod. In een advies dat vandaag openbaar is gemaakt... vraagt de Raad zich af welk probleem de regering ermee wil oplossen. De Raad vraagt zich af of er echt een principieel probleem is... en vindt dat het kabinet onvoldoende argumenten geeft... om een burka-verbod in te voeren. In het wetsvoorstel maakt het kabinet volgens de Raad nergens duidelijk... dat er een dringende maatschappelijke behoefte is aan een algemeen verbod. Volgens de Raad is met het verbod de vrijheid van godsdienst in het geding. En ook moeten vrouwen zelf weten of ze een boerkaart dragen of niet. Daar zou de wetgever zich niet mee moeten bemoeien, schrijft de Raad. De Tweede Kamer wil de rol van accountants bij bedrijven aanscherpen. Een meerderheid van PVV, PVDA, SP, GroenLinks en D66... wil bedrijven verplichten iedere zes of acht jaar van accountant te veranderen.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 De Griekse regering gaat nog dit jaar 15.000 ambtenaren ontslaan. Het ontslag was een van de eisen van de EU, de ECB en het IMF... voor het toekennen van een steunpakket van 130 miljard euro. De Griekse regering is nog steeds in onderhandeling over dat pakket. Tot nu toe was het niet mogelijk om ambtenaren te ontslaan... omdat de Griekse wet dat niet toestaat. Die wet wordt nu aangepast. Vakbonden hebben voor dinsdag een 24-uur-staking aangekondigd... uit protest tegen de bezuinigingsmaatregel.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 Morgen komt Mitsubishi-topman Haranari op bezoek bij Netcar. en De actievoerders eisen dat hij meewerkt aan mogelijke alternatieven om werk te behouden. FNV-bondgenoten wil zo snel mogelijk een gesprek met minister Verhagen over de sluiting van de autofabriek. De bond hoopt dat de minister vanuit het kabinet meer druk kan zetten om toch zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Marktplaats verwijdert alle advertenties waarin startbewijzen voor de tocht worden aangeboden. Sinds vanmiddag worden tientallen startbewijzen gevraagd, soms voor 750 euro, en ook aangeboden. Maar het overdragen van startbewijzen is verboden. Als de toch doorgaat wordt streng gecontroleerd of de startbewijzen op de juiste naam staan. Als een lid toch een kaart verkoopt, dan volgen er sancties, zegt de vereniging Steden. Marktplaats heeft aangegeven dat het niet wil dat nietsvermoedende mensen de dupe worden. De website hoopt vanavond nog alle advertenties verwijderd te hebben. De autoriteit Financiële Markten vindt dat Nederlanders beter inzicht moeten krijgen in hun pensioen. De financiële waakhond zegt dat Nederlanders veel te optimistisch zijn. Daarom zou bijvoorbeeld de site mijnpensioenoverzicht.nl moeten worden verbeterd. Nu kunnen alleen gegevens worden opgevraagd, maar de AFM vindt dat bezoekers hun uitgavenpatroon moeten kunnen vergelijken met hun latere pensioen. Ook zou er een kantoor moeten komen waar mensen naartoe kunnen gaan om persoonlijk te worden geholpen. Het ministerie van Sociale Zaken bekijkt de aanbevelingen.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 En Foam en het Nederlands Fotomuseum kregen bijna een half miljoen... om jaarlijks een fotoweek te organiseren. De planeet Mars had miljarden jaren geleden een grote oceaan. Onderzoekers van de ESA zeggen dat de satelliet Mars Express... sporen heeft gevonden diep onder het Marsoppervlak. Vermoedelijk is de oceaan drie miljard jaar geleden ontstaan... door de inslag van een meteoriet. Daardoor zou ijs aan de oppervlakte zijn gekomen en gesmolten... De oceaan is waarschijnlijk binnen een miljoen jaar verdwenen. Dat was te kort voor het ontstaan van leven. Waar het water is gebleven, is niet duidelijk. Mogelijk is de oceaan bevroren en diep onder de oppervlakte verdwenen. Of hij is verdampt. Dan nog het weer, meest helder. In het noordwesten bewolkt en mogelijk wat sneeuw. Vannacht min 8 tot min 15, en lokaal min 20. Morgen bewolkt in het noorden soms wat sneeuw bij min 5. Door de noordoostenwind voelt het kouder aan. En de rest van de week blijft het vriezen.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 Nog een paar kraakheldere nachten en dan zal het Nederland ongetwijfeld lukken... om een prachtige Elfstedentocht te organiseren. De sluimerende rayonhoofd in ons midden zijn inmiddels opgestaan. Fanatieke dorpelingen vegen het tere ijs met hun handen schoon. En een tekort aan koek en zopie zal er vast niet zijn. Gek, hè? Hoe we van de ene dag op het andere hordes mensen... over een laagje ijs kunnen laten schaatsen. Maar soepele treintochten naar het ijs toe, maar niet voor elkaar krijgen. Dames en heren, goedenavond en welkom bij met het oog op morgen op deze maandagavond. De euro, ooit het blinkende symbool van waar ideeën en politiek allemaal toe kunnen leiden. Nu nog altijd onze munt, maar inmiddels getekend en haast wel besmet door de crisis. Hoe heeft het ooit zover kunnen komen? Twintig jaar na het tekenen van het verdrag van Maastricht blikken we terug met journalist Roel Janssen. Hij sprak zes hoofdrolspelers van Weleer over wat ze wisten en hadden kunnen weten. En hij is hier bij ons in de studio. In Syrië lijkt het van kwaad tot erger te gaan. Dit weekend alleen al 200 doden in de stad Homs. Het hart van de opstand tegen president Assad. Intussen kijkt de wereld nog altijd machteloos of werkeloos hoe je maar wil toe. Gaat het Assad lukken om de opstand uit te roeien? En hoe denken ze erover in omliggende landen? Correspondent Sander van Hoorn praat ons bij vanuit Libanon. Vervuild vlees, daar zou het allemaal aan liggen. Althans, dat zegt wielrenner Alberto Contador. Vandaag verloor hij zijn toerzegen uit 2010 vanwege doping. Met wielerkenner Herman Chevrolet overdenken we de toekomst van de gevallen held Contador. Om 5 voor 12 mijmeren, mijmeren we over de krachten van een volle maan... En mijmeren, dat kunnen we al gedurende de hele uitzending. Want we hebben live muziek van Jonathan Wilson. Dit allemaal het komende uur. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 6 februari. Het blijft een raar fenomeen, die elf koorts. Zijn we eenmaal besmet, dan wil die temperatuur maar niet zakken. Ook niet als de vereniging de Friese Elfsteden op een persconferentie stelt... dat de tocht der tochten er voorlopig nog niet in zit. We kunnen vandaag helaas geen uitspraak doen... Over een datum of over een kanspercentage, hoe ver het is. De grootste problemen zitten in het zuiden van Friesland, zoals hier bij Sloten. We hebben te maken met een kwaliteit ijs waar we geen mensen overheen kunnen laten gaan. Het rajonhoofd van Bok ziet de steden toch nog niet snel door zijn doorkomen. Het nee, is een drama. Ja. Een drama? Ja. Als ik vertel dat er 7 tot 8 centimeter gemiddeld op de route ligt. Dat ik nergens 15 op dit moment heb op die plekken aan van wat grondijs. Vanochtend ging hier zelfs een veegmachine door het ijs. Ik liep erachter, ja. Nou, ik heb een de machine losgelaten. En uh, ja, de machine ging blub, blub erin. En we zijn weer veel te enthousiast in een veel te vroeg stadium, hoor ik. We organiseren over het algemeen een aantal kleinere tochten in deze provincie. Daarna de Elfmeren tocht en aan het eind de Elf Steden tocht. En het lijkt er steeds meer op dat we dat willen gaan omdraaien. Misschien een bypass kunnen maken over de vleuzen. Dus we hebben de trucendoos al helemaal open. We gaan echt voor een Elfstedentaal. En kijk even met mij mee, hier staan nog een aantal krasse knarren. Die zijn druk aan het vegen. En die doen hun best om, dat, om die baan hier helemaal sneeuwvrij te maken. En het lijkt wonderwel te lukken. Er was een bom op Opa. Friesland uh, hulp gevraagd. Ja. Dus ik, ik pak de auto en uh, ja, uh, scheppen met z'n allen. Hè? Want de toch, dat heb je niet elke week. Ik denk dat het wel goed komt, ja. Ik heb er wel een goed gevoel over. Als, als dit nog een week doorzet... Zag er op zich nog prima uit. Maar vanochtend schrok ik zelf heel erg. Want deze pluim, als dit uitkomt, gaat hij gewoon dik de dooi in. Morgen is het volle maan. En dan gaan we kijken wat die maan gaat doen. Slaat hij om naar de goede kant en houden we de wind in het oosten. Dan ben ik de grootste optimist van Friesland. Ja, afwachten dus. In het Limburgse Born was de stemming onder het personeel van Mitsubishi juist ijzig. Kreeg te horen dat het Japanse bedrijf stopt met de productie van auto's bij Netcar in Born. Een enorme klap voor de 1500 werknemers. Nou, dan kun je wel rustig stellen dat dat een, ook een slag is. Hoor. Ondanks dat ik het wel heb zien aankomen. Je bent getrouwd met de fabriek. En dat doet gewoon zeer. Ik werk nu bijna 25 jaar hier. En uh, ja, dat doet het ook wel pijn als je zo wat te horen krijgt. De directie is nog in gesprek met enkele andere automerken. Maar noemt dat niet meer dan een sprankje hoop. Er waren partijen geïnteresseerd. Uh, er zijn partijen geïnteresseerd. Of die dat nu nog zijn, dat gaan we op korte mij Alberto Contador is zijn toerzegen van 2010 kwijt. Bij de Spanjaard werd tijdens de tour minimale sporen aangetroffen van het verboden middel clenbuterol door het eten van verontreinigd vlees. Verklaarde Contador. Het internationale sporttribunaal CAS gelooft hem niet... en heeft hem voor twee jaar geschorst. Terecht, vinden andere deskundigen. Contador is uh, niet, zoals veel anderen, wel in het buitenland geweest... zoals Mexico of China. Daar heb je inderdaad een risico op vleesvervuiling. Maar in Europa heeft hij dat niet kunnen aantonen. En ook bij de Elfstedentocht wordt gecontroleerd op doping... merkte Erik Hulzebos, die daar toch wel een beetje moeite mee had. Ik zeg hem maar, meneer, ik heb de hele dag buiten geschaafd. Ik zeg, het is onder nul. Ik zeg, je kleine jongen is weg. Goed, als is weg. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En dan heeft mijn collega Ewout de Jong alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Ewout. Ja, de euro kan zonder Griekenland, zegt eurocommissaris Kroes in de Volkskrant. Haar standpunt staat haaks op het argument van de Eurolanden en de Europese Commissie... dat de nieuwe miljardenlening voor Griekenland noodzakelijk is... om chaos op de financiële markten te voorkomen. Er is geen man overboord als we iemand missen uit de eurozone, zegt Kroes... Ze beseft dat haar uitlatingen omstreden zijn, maar het is volgens haar niet waar dat het hele bouwwerk instort als één land uit de eurozone stapt. Verder bedicht Kroes Griekse leiders van onwil omdat ze maar geen hervormingen doorvoeren. De kosten van de ziekenhuiszorg dreigen volgens Trouw te ontsporen. Ziekenhuizen groeien maar door en eisen zoveel geld extra... dat de zorgkosten met mogelijk 61 euro per polis kunnen stijgen... voorspelt Achmea. Het gevolg is dat de zorgverzekeraar misschien niet met elk ziekenhuis... een contract kan afsluiten, waardoor patiënten naar een ander ziekenhuis moeten. Contracten met de ziekenhuis en andere instellingen... moeten voor april rond zijn. Als dat niet lukt, gaat Agmea in gesprek met huisartsen... zodat die patiënten kunnen doorverwijzen naar klinieken... waarmee wel een contract is afgesloten. Besloten. Patiënten die naar een contractloos ziekenhuis gaan... krijgen hun behandelingskosten niet vergoed. Truckers belaagd in Scandinavië, kopte Telegraaf met een uitroepteken. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zijn volgens de krant zeker vijf keer belaagd. Ze werden in Noorwegen of Denemarken beschoten. Of hun oplegger werd gesaboteerd waardoor ze de aanhangwagen verloren. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland slaat alarm. De directeur van TLN denkt dat chauffeurs worden beschoten... vanwege de woede over Oostblokchauffeurs... Die rijden voor lagere lonen en brengen volgens de Telegraaf de werkgelegenheid van Scandinavische chauffeurs in gevaar. En dat leidt tot geweld. Een Amerikaan die twee jaar lang zonder proces is vastgehouden in een isoleercel krijgt een schadevergoeding van 22 miljoen dollar. Steven Slevin werd in 2005 opgepakt op verdenking van rijden onder invloed. Omdat hij depressief was en Sipiers vreesde voor zelfmoord werd hij in een isoleercel gezet, meldt het ND. Daar kreeg hij te weinig eten, geen tandarts en geen advocaat. Pas in 2007 begon zijn proces waarin de gevangenisautoriteiten erkenden dat ze hem waren vergeten. Hij kreeg 2 miljoen aangeboden van de gevangenis, maar in hoger beroep is dat dus 11 keer meer geworden. Mensen met piercings moeten even opletten. Door de kou kunnen piercings aan je gezicht vastvriezen. Althans, dat zegt een Duitse verzekeraar in Spits. Bevroren piercings in neus, tong of lippen kunnen leiden tot pijnlijke verwondingen. De Duitse verzekeraar raadt daarom aan om die delen goed warm te houden. Denk bijvoorbeeld aan een dikke sjaal of bivakmuts. Het is nog beter om piercings af te doen... Maar er zijn twijfels. Nederlandse piercers en EHBO-post hebben nog nooit van het bevroren piercingprobleem gehoord. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en nog even over de tocht der tochten. Op grote delen van de Elfstedenroute is het ijs al prima, maar niet overal. Ijsmeester Oostenbrug zei het vanmorgen zo. Alleen de zwakste schakel bepaalt uiteindelijk hoe sterk een ketting is. En die zwakste schakel, en dan zoom ik even in op één van die schakels, is het Slotermeer. Voor u allemaal bekend, een breed water tussen Woudsend en Sloden. Goedenavond, Auke Hielkema, rajonhoofd Gaasterland. Goedenavond. Die zwakste schakel valt onder uw rajon. Hoe staat het er nu voor? Nou, dat kl klopt inderdaad. En, uh, vanmorgen waren we zeer pessimistisch en uh, nu zijn we toch uh, een stuk optimistischer. Vanmorgen hebben we nog uh, bij het zegen van de route... is een van onze, uh, onze veegmachines... Door het ijs gezakt. <laughs> en het denk je: groot verdikken dan toe, we zijn er niet meer bezig. Dus hebben wij een oproep gedaan aan Pia uh, Homs op Friesland. aan uh, alle inwoners en uh, buurtgenoten. om te komen helpen om uh, met Mankracht uh, de hele routes schoon te maken. En zijn, en... Er, en zijn er veel mensen op afgekomen? Uh, Waren De kortste keer hadden we meer dan 100 mensen die met de sneeuw schuiven. en met scheppen en met alle mogelijke materialen aanwezig was. Dat is wel ontroerend om te zien dat er zoveel gemeenschapszin is, toch? Om het voor elkaar te krijgen. Uh, inderdaad. Vandaar dus ook mijn positieve, uh, dat een stuk positiever ben dan vanmorgen vroeg. En los van het uh, hartverwarmende hulp, hoe reëel is het dat met een, uh, een handje helpen. het ijs echt in staat zal zijn om sterk genoeg te zijn om al die mensen te dragen? Nou, kijk, het is, uh, dat, dat, morgen vroeg weten we meer. Uh, de sneeuw is nu van onze route af en die mensen hebben toch een dikke vijf kilometer met de hand schoongemaakt. Jeetje. Dus dat zijn echt allemaal met de hand. en uh, Kijk, en, en dan morgen vroeg kunnen we zeggen van vanmiddag hadden we zes centimeter. Als we nu morgen vroeg acht centimeter hebben, dan zijn we pas echt optimistisch. Dan gaat het de goede kant op. Mogen we morgen ja. weer bellen voor de laatste stand van zaken? Uiteraard, je bent altijd welkom. Geweldig, dank u wel. Tot morgen. Tot morgen, Het is weer feest bij het oog. We hebben namelijk live muziek in de studio. All the way from Los Angeles, California. Jonathan Wilson, good evening, welcome. Yes. Um, hello, hi. Hi, you're not alone. You brought someone along yes, with I you. Who's here? Man, um, Omar. How are you doing? From welcome, California. Omar. Thank you. Um, you guys are freezing, parents, right? Yes. <laughs> so are we. We are cold. What are you going to play for us? Uh, the first song is called "The Ballad of the Pines." Yeah, from um, f from the album. Yeah, sounds romantic. Yeah, yeah. Here we go. One, uh, two, three, four. All the time Feel my way through the creases of those wrinkled linen sheets of time When you wandered off to Mexico Leaving, letting no one know you've flown That was the moment I made a truce Between the feather and the goose Come back speaking Spanish to me I don't mind Skip the pebble mm -hmm. of the Sing it with me when you're filled with joy For this is the ballad of the pie When you're sitting with your best friend Sing it to them, the ballad of the pie They are standing there like temples Sing it to them, the ballad of the One man audience, was late night radio. later in show. Het leger van Syrië heeft de beschieting op de stad Homs opgevoerd. Volgens berichten van Arabische nieuwszenders kwamen er dit weekend meer dan 200 mensen om in de stad. Sander van Hoorn is Midden-Oosten correspondent en verblijft in Buurland. Libanon. Sander, goedenavond. Goedenavond. Sander, heb je enig idee hoe het er in Homs op dit moment aan toe gaat? Nou, ik zag net nog, ja, ik, de Paul Wood van de BBC, die zit daar. Die is uh, heel erg dapper. En die uh, vertelde net dat de beschietingen uh, nog wel doorgaan... maar in intensiteit afnemen. En dat mensen ja, zich toch wel opmaken voor... en dat zijn ook de geluiden die ik zelf hoor... voor een, uh, uh, een inval... Door militairen, dus waar je tot nu toe ziet dat vooral tanks uh, beschietingen uitvoeren vanaf de randen van de wijken die belegerd worden, uh, is de verwachting dat ze op een gegeven moment echt binnenkomen en van deur tot deur gaan zoeken. En dat binnen afzienbare tijd, binnen 24 uur misschien al? Ja, is anybody's guess. Uh, er lijkt nu nog geen sprake van te zijn. Uh, vandaag uh, hoorde ik iemand... Die het normaal wel bij het rechte eind heeft zeggen dat het nog wel vijf dagen kan duren. Maar volgens mij, het hangt van zoveel factoren af. En uiteindelijk voorspelde ook niemand dit weekend dat het zo ontzettend beschoten zou gaan worden, die mm -hmm. stad. Dus nee hoor, dat, daar valt geen zinnig woord over te zeggen. Mm -hmm. Waarom is die stad Homs zo belangrijk voor de Syrische regering om die overeind te houden of te behouden? Ik denk dat er uh, twee redenen een rol spelen. Uh, ten eerste, het is al uh, elf maanden een soort vlaggenschip van het verzet. Natuurlijk wordt er ook gedemonstreerd in uh, Derra, in het, in het zuiden... bij de grens met uh, Jordanië, in uh, Hama, wat ook bij ons in de buurt ligt... in Damascus, in uh, de grens met uh, Turkije. Maar Homs is uh, uh, volwoorden... ...tot het speerpunt eigenlijk van het verzet. En uh, dat is dus een hoge symbool. Maar het de tweede, denk ik, wat ermee te maken heeft... ...is dat het heel dicht in de, de, aan de grens met Libanon ligt. Echt tien kilometer ongeveer. Ja. En op het moment dat je die stad bezit als verzet... ...dan heb je dus ook de aanvoerlijnen naar het buitenland. En dan kan je een soort Benghazi-achtig scenario uh, voorstellen. Hè? Libië... Uh, Benghazi was al heel snel in handen van de rebellen uh, en het deel naar de grens toe. En dan zag je dus ook dat er uh, mensen aangevoerd konden worden, dat er uh, medicijnen aangevoerd konden worden. En heel belangrijk dat uh, uh, mensen ook wisten als je in Benghazi bent, dan ben je min of meer veilig. En zo'n plek is er nu nog gewoon niet in Syrië. En ik denk ook dat de regering er veel aan uh, gelegen is om zo'n plek niet te laten ontstaan. Want iets anders wat je, wat je ziet is dat ja, aantallen zijn nauwelijks betrouwbaar uh, te krijgen, maar het aantal deserteurs uit het leger mag dan misschien best hoog zijn. Maar als je dat afzet tegen de to totale hoeveelheid militairen is het nog altijd niet zo heel veel. Maar ja, op het moment dat je als militair weet, ik kan naar Homs toe, want daar mm -hmm. is het veilig. Ja, dan kan dat een soort... Het uh, begin van het versterken. einde zou dat kunnen zijn. Ja, ik begrijp het. Ja. Je zit zelf in Libanon-Homs, tien kilometer van de grens. Is er veel aandacht voor het conflict in Syrië, in Homs, in de Libanese media? Natuurlijk, ja, ik bedoel, kijk, Syrië heeft hier natuurlijk lang gezeten. En uh, de scheidslijnen die je in Syrië ziet, die lopen hier uh, naadloos door. Dus uh, de huidige regering, bestaande uit uh, de Shiïtische partij Hezbollah en wat uh, christelijke partijen, die uh, steunen Assad uh, met de ogen dicht bijna, uh, hopend op de goede afloop. Uh, uh, daar waar de Soenitische partijen uh, uh, hier erg hopen dat die valt. Ja, die zijn natuurlijk uh, heel erg met de, de uh, Soenitische meerderheid in Syrië. En wat je dan ook ziet is dat er bijvoorbeeld in het noorden van uh, Libanon uh, geheime ziekenhuizen zijn waar gedeserteerde militairen verpleegd worden. Die staan dan weer in Soenitische wijken en die genieten dan weer bescherming van Soenitische politici um, hier in Beirut. Uh, bijvoorbeeld voor de uh, Syrische ambassade, maar tegenwoordig ook voor de Russische ambassade... gaan uh, voor- en tegenstanders wel eens met elkaar op de vuist. En als je het daar toch over hebt, uh, als je een talkshow host, dan uh, lik je je lippen er misschien bij af. Maar uh, politici gaan hier soms echt wel eens met elkaar op de vuist. En dat is tot nu toe twee keer gebeurd. Dat, en dat ging dus over Syrië. Ja, ik wil niet te, te pessimistisch zijn, maar als ik dat hoor en stel dat het in, in Syrië uit de hand loopt... Dat, zou, dat klinkt alsof het een mogelijk burgeroorlog voor dat hele gebied zou kunnen zijn. Nou ja, dat het een roerige tijd wordt voor het gebied, dat is wel duidelijk. En een onzekere tijd. Kijk, Hezbollah is hier oppermachtig. En dat komt onder andere door de militaire positie die ze bekleden. En die bekleden ze door steun van Syrië en Iran. En de steun van Iran gaat dan natuurlijk ook weer via Syrië. Dus die knijpen natuurlijk als, als, als, als, als de dood dat uh, die steun op een gegeven moment weg gaat vallen. Want dan zul je hier ook in Libanon uh, het hele uh, politieke speelveld zien verschuiven. En ja... Weet je, er wordt hier wel, maar ja, daar, daar is men hier in de regio dol op, op het uh, voorspellen van oorlogen. Dus wordt hier ook met enige regelmaat dan weer een nieuwe oorlog voorspeld. Maar ik, ik denk toch dat de mensen in Libanon daar net genoeg uh, te veel van hebben meegemaakt om het zover te laten komen. Maar ja, weet je, het, het loopt hier zo ontzettend door deze samenleving. Diezelfde hm. verdeling die je in Syrië hebt. Uh, een, een, een klein uh, voorbeeld, in het noorden heb je hier een stad waar alle wieten... Dat is de minderheid waar de Syrische president ook toe behoort. En zoen niet te vlak naast elkaar wonen. Dat zijn dus de twee die met elkaar vechten op dit moment in Syrië. Nou, die gaan hier in Libanon in die wijken ook wel eens met elkaar op de vuist. Ja. Assad heeft een lange adem. Elf maanden had je het net over. Je zei ook dat het aantal deserteurs eigenlijk reuze meevalt. Denk je dat hij nog de krachten heeft en de middelen om dit echt bijvoorbeeld nog een jaar vol te houden? Als het zo doorgaat zoals het nu doorgaat, kan het lang duren. En ik bedoel, hier past alleen maar bescheidenheid. Ik bedoel, iedereen heeft wel een glazen bol in de boekenkast aan en kijkt er vooral in. Maar uh, voorspellingen zijn heel beperkt houdbaar. En dus ook die van mij. Maar uh, het lijkt toch echt wel een geval dat er iets van buitenaf moet gebeuren. En dat kan. Uh, dus steun zijn bijvoorbeeld aan uh, dat, dat Syrische rebellenleger. Uh, dat kan zijn dat die sancties nog verder worden aangedraaid. Waardoor de kring rondom de Syrische president zich gaat roeren en bereid is om die president te slachtofferen. Maar op het moment dat uh, de internationale gemeenschap verdeeld blijft en passief blijft, niet militair wil ingrijpen. Ja, dan kan het inderdaad echt nog lang duren. Sander van Hoorn, dat betekent dat we jou nog vaak gaan spreken. Dank je wel, in ieder geval, vanuit Libanon. Jonathan Wilson, welcome back. Yes, Back hi. into the studio. Um, you've been in music for a long time. Right, And That's true. And uh, you've worked with uh, big artists, Erika Badu, Elvis Costello. Mm. You used to have your own studio, I understood, in Los Angeles. Right. Or you still have it? Yeah, yeah. Like, we still have it, mm -hmm. yeah. yeah. And... The question is is it better to be on stage as you are now than mm. to be behind the scenes or backstage as you used to be? Well, it's good actually uh, like to do both and just to do a little, like a bit of both mm -hmm. is was kind of like the like the dream always, you know, to not get too um, you know, um, like too jaded out there on the like the road, so to to be able to uh, just escape back in the studio. Mhm. Mm I also understood that. Um, oh, I have to translate for my Dutch listener. Yeah, ja, sure. Um, ik vroeg of het uh, uh, leuker was om nu voor, uh, of, nou ja, op het podium te staan in plaats van achter de schermen, zoals hij altijd heeft gedaan in zijn eigen studio. En hij vindt het heerlijk om een beetje tussen beide te, te schipperen. Apparently, um, you didn't, you had artists visiting you all the time in hmm. the studio, and you had right. great jam sessions. Yes, and they weren't, true. you weren't allowed to record them, or you didn't no. allow anyone to record no, them. No, that is true, because they, those were for us. Those weren't for. Um, Yeah, once the tape was on then uh, like the vibration like would change mm -hmm. so that was the uh, but you lost a lot of jewels on the way possibly <laughs> but um, um like the other jewels um like were birthed too so i can imagine yeah. um who's your biggest musical hero Who i you would look say up to? it's probably john coltrane an inspiration yes What is the next song you're going to be playing for us? This one is called Rolling Universe. Rolling yeah. Universe. Yeah. Yeah. Jonathan Omer, go ahead. towards the sun I had a dream Miss Misty Heaven and me singing in the canyon and we Walk through the mansion and then Heard the Whippoorwill three or four times The universe keeps rolling along But Mark's money strikes while he's young Younger than me He's my inspiration He is the salt of creation, and he's the vision of patience. He's been my kitchen three or four times. The universe keeps rolling along. Billy Kitty walks towards the sun. I Better leave young Leave the good bones Happiness waits At the end of the road The universe keeps rolling along the Billy kid, he walks towards the sun I saw this thing Twelve alien miners In a labyrinth of fire It's just like I'm sleeping Tell them all See them all on the other side The universe keeps rolling along The Billy Kitty walks towards the sun The universe keeps rolling along The white dove she sails towards the sun I have She sails towards the sun, autumn to spring. Beautiful, beautiful. Jonathan nice Wilson and Omar Vlesko, thank you very much for yes. joining us here. Thank you for having us. <laughs> It was a pleasure. De ijsbret Leidt de aandacht misschien even af, maar ondertussen is de Europese schuldencrisis nogal lang niet opgelost. Zo direct ga ik praten met Roel Janssen, financieel journalist, maar hij zit al naast me. Goedenavond. goedenavond. Hij reconstrueerde in zijn boek De Euro de totstandkoming van het verdrag van Maastricht die één gezamenlijke munt mogelijk maakte. Maar eerst gaan we eventjes naar Frank Renaud in Parijs, waar de Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel een gezamenlijk interview gaven. Frank, goedenavond. Goedenavond. Waarom dit gezamenlijk optreden. Nou, Angela Merkel was in Parijs voor gezamenlijk overleg... met president Sarkozy overdag. Daar zaten ook ministers uit beide landen bij. Dat doen ze regelmatig, dus dit overleg stond eigenlijk gewoon op de agenda. Maar het is crisistijd in Europa, zoals je zei. De situatie in Griekenland ook is er nog steeds. En dat maakt het overleg natuurlijk dwingender nu. En op tv hebben ze allebei nog eens benadrukt... hoe goed ze toch wel niet samen kunnen vinden, Merkel en Sarkozy... en hoe goed ze ook samen optrekken bij het redden van Europa. Er was nog een derde reden. In Frankrijk is het verkiezingstijd. Over 76 dagen wordt er presidentsverkiezingen gehouden. En Angela Merkel wilde de rechtse Franse president Sarkozy steunen. En dat heeft ze nadrukkelijk gedaan vandaag. Ja, we zien ze altijd op persconferenties als een, uh, ja... ik denk aan elkaar gewaagd en ook wel blij met elkaar uh, dynamische uh, duo. Maar crisistijd um, is nog echt niet voorbij. En het is de zoveelste keer dat we ze samen zien. Heb je de indruk dat ze de crisis onder controle hebben? Stralen ze dat uit? Nou, wat ze in ieder geval uitstralen... en die indruk willen ze heel erg uh, uh, nalaten... ook bij de kijkers van dat uh, televisieinterview van vanavond. Wij zijn twee handen op één buik. We zijn het misschien niet altijd eens. Duitsland en Frankrijk lijken niet op elkaar. Maar wat we wel moeten doen is samenwerken... onze ego's opzij zetten. Europa maakt de ergste crisis ooit door... zeiden Merkel en Sarkozy vanavond nog eens allebei. En samen optrekken is het allerbelangrijkste. En dat is eigenlijk wat Merkel en Sarkozy... nu al hele lange tijd doen. Hè? Ja. En met redelijk succes moeten we ook zeggen. Ze zijn een beetje de nieuwe motor... Op, of opnieuw de motor van Europa, kunnen we zeggen. Ze hebben elkaar nodig, ze zijn afhankelijk van elkaar. En als ze niet samen zouden optrekken, zouden ze allebei benadeeld worden... en zou Europa het slachtoffer worden, zeggen ze. Goed, dankjewel. Frank Renoud vanuit Parijs. Roel Jansen, nogmaals, goedenavond, ja. welkom. Vandaag verliep in relatieve stilte de deadline voor Griekenland... om aan de Europese eisen voor een nieuwe lening van 130 miljard euro te voldoen. Sarkozy zei eerder vandaag dat de tijd voor Griekenland begint te dringen. Dat klinkt als een zwaar understatement als je je deadline al gemist hebt... en het gaat niet om peanuts, om het nou maar jij. zo te zeggen. Je zou kunnen zeggen Griekenland had nooit tot de eurozone moeten toetreden. Dus in die zin is de tijd eigenlijk al tien jaar uh, is die aan het dringen voor Griekenland. Mm -hmm. En nu is het eigenlijk... Ik heb de indruk dat Frankrijk en Duitsland... Uh, Zoals dus Frank net ook zei, de motor van het eurogebied, de eurozone... dat die Griekenland hebben opgegeven dat het eigenlijk gebeurd is. Ze zijn, hebben het zo zat, zijn ze, dat die Grieken maar niet opschieten... en eigenlijk steeds maar weer aan de rem hangen en eigenlijk niet opschieten. En ja, dat is ze, het dat ze onwil, hè? Om te van de Grieken om te hervormen, ja. om te bezuinigen. Ja, Het zijn allemaal hele vervelende dingen, maar als je in een muntunie zit... Eh, dan kun je niet devalueren, wat de Grieken vroeger altijd deden. Mm -hmm. En als er dan zulke economische onevenwichtigheden zijn ontstaan... zoals er tussen Griekenland en de rest van de eurozone bestaan... ja, dan is er eigenlijk nog maar één mogelijkheid... om je concurrentievermogen weer te herstellen. En dat is door drastisch te bezuinigen, lonen te verlagen... en te hervormen, economische hervormingen door te voeren. Nou, daar hebben de Grieken eigenlijk geen zin in. Ze zetten telkens weer hun hakken in het, in het is zand. Is het onwil bij de Grieken of is ja, het onvermogen? Na nou, zo'n lange twee tijd. Eigenlijk. Het is onvermogen, het politieke onvermogen, de politici raken, die, die komen er niet uit. De bevolking wil het niet, ze gaan er morgen mm -hmm. weer staken en ja, zo gaat het maar door. Dus ze, ze, ze werken zichzelf eigenlijk naar de uitgang toe, lijkt me. Als het zo is dat Merkel en Sarkozy Griekenland eigenlijk hebben opgegeven in uw analyse, waarom hebben ze dat niet gewoon meteen gezegd? Waarom niet meteen die pleister radicaal van het velletje uh, afrukken en ja, door? Poeg, nou dat is een lang verhaal. Uh, kijk, het begon eigenlijk al bijna twee jaar geleden hè, met Griekenland. En aanvankelijk dachten misschien een aantal landen, inclusief Nederland ook op dat moment, van nou, het valt wel mee en we kunnen die Grieken wel aan hun lot overlaten. Nou ja, Toen is er een noodfonds gekomen, Daar is eindeloos over, over gesteggeld en gedaan. En dat, ja, daar, daar is heel veel tijd mee verloren gegaan. Ik denk mm -hmm. dat de afgelopen drie kwart, half jaar misschien... dat men wel doorheeft dat er echt wat moet gebeuren. Maar die Grieken ja, die moeten natuurlijk zelf ook wat hervormen... voor dit geld wat ze van het noodfonds hebben gekregen. En, dat en voor dat nieuwe op. noodfonds. Ja. Nou ja, dat schiet dus er totaal niet op. Ja. De kiem voor dit probleem is misschien al wel... 20 jaar geleden gelegd bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht. 12 Europese landen. De ding vlof, pips, kent ja, u ze nog? Ja. <laughs> Maakten toen de weg vrij voor een gezamenlijke munt: de euro. 1 januari 2002. 12 landen, 300 miljoen Europeanen. Verschillende culturen, verschillende dromen, verschillende verwachtingen. 100 miljoen mensen met één gemeenschappelijke munt, de euro, ons geld. Ja, dat klinkt allemaal heel optimistisch ja, en vrolijk. Fantastisch, hè? Ja. ja Schitterend. Dat is er wel een beetje afgelopen die ja, nu. Nou ja, men, men heeft dus in, in Maastricht twintig jaar geleden dat verdrag opgesteld. En men, men was daar terecht ook wel heel trots op. Hè? Je had toen hè, die omwenteling in Oost-Europa gehad. Duitsland was herenigd. Je had het project van de interne markt dat was voltooid. Dus op zichzelf dat optimisme dat er toen bestond. En dat hoor je ook terug als je nu alweer met Lubbers en met, met Kok en Van der Broek ja, praat. Hè? Die, ik die waren toen bezig. Dat wil ik even memoreren dat u dat heeft gedaan. Ja. Morgen verschijnt uw boek de, de euro. En daarin heeft u met Nederland. Dan zijn ook wel Belgische hoofdrolspelers gereconstrueerd hoe dat verdrag tot stand is gekomen en hoe ze nu midden in ja. die crisis daar eigenlijk op Precies, terugkijken. Ja. Moest er, um, uh, u zegt zwaar optimistisch en blij, moest er flink onderhandeld worden? Om tot een akkoord te komen? Nou ja, of was dat ja, eigenlijk een soepel... Nou, nou ja, ik, in Nederland was zo'n voorzitter van de Europese gemeenschap, hè, zoals ze toen heette. En het, kijk, onderhandelingen zijn natuurlijk in de Europese Unie of gemeenschap, wat dan ook, zijn altijd ontzettend lastig. Dus eindeloos trekken tot het laatst aan toe. In het geval van Maastricht, waar het vooral de Britten die heel moeilijk deden, hè, die wilden niet tot het sociale handvest gaan behoren. En uh, ja, er waren toestanden met, uh, met de vakantiehuisjes van de Denen en zo, er waren ook kleinere dingetjes en zo. Ja, de Denen wilden niet dat de Duitsers langs de huisjes gingen kopen en zo. Dat moest allemaal in Maastricht geregeld worden, maar... De, de hoofdmoot van het verdrag, dat was die monetaire unie. Hè? De mm -hmm. economische monetaire unie. En dat heeft Nederland, minister Kok als minister van Financiën... en eh, premier Lubbers in de tijd, als voorzitter van de vergadering... hebben dat toch wel heel netjes gedaan. Dat hebben ze goed gedaan. Dat vindt ook iedereen eigenlijk nog steeds. Mm -hmm. Zij zelf bedoelt u? Ja, nou, zij zelf zeggen ook, eh, ook in het boek eh, met zoveel woorden... ja, met het verdrag was niet zoveel mis. Maar wat er daarna gebeurd is, dat ging allemaal mis. Maar die twee dingen zijn toch onlosmakelijk met elkaar verbonden, ja, lijkt mij. Eigenlijk wel, want er, er zit in het verdrag ontbreekt iets, uh, men was in dat tijd niet bereid tot een soort politieke, grotere politieke samenwerking, daar wordt nu wel om geroepen, maar in, in 92 was dat ondenkbaar, uitgesloten, kon niet gebeuren, Kok zegt ook van het was dit of niks, dus ja, dat was één probleem, en het andere wa probleem was dat men eigenlijk totaal heeft onderschat dat die verschillende economieën in, de, in het keurslijf van één munt, één muntunie, dat dat gaat wrikken en niet gaat werken. Nou, dat zien we nu in Griekenland. Dat geeft dus gigantische problemen. Die heeft men echt onderschat of misschien zelfs wel niet willen zien. Want ik, uh, ik ben helemaal niet economisch onderlegd. Ik ben gewoon een leek, een ah, gewone burger. Maakt niet als uit. Ik u, <laughs> maar als ik u hoor zeggen... Uh, ze waren wel uh, in staat een monetaire unie te schetsen... maar ze wilden niet een politieke unie... Nee. dan met mijn simpele boerenverstand denk ik... hoe kan je denken dat dat gaat werken? Ja. Nou, Het gekke was, Nederland heeft in de tijd ook nog geprobeerd... Hè, een Europese politieke unieverdrag... Uh, regelen en zo, maar dat ging over hele andere dingen. Dat ging over politie samenwerking, samenwerking op het gebied van defensie en, en buitenlands beleid. Nou, dat is toen van tafel geveegd. Zelfs dat kreeg men er niet door. Laat staan dat je er iets door zou krijgen van samen uh, een begrotingsbeleid voeren of samen belastingafspraken uh, maken en zo. Dat zat er helemaal niet in. En wat er al helemaal niet in zat, was iets doen aan de economische harmonisatie in Europa. Hè? Dat, mm -hmm. um, maar ja, dat, dat moet iemand daar toch aan tafel hebben onderkend destijds. Ja, dat is dus heel merkwaardig. Dat is niet gebeurd. Men was ontzettend gefocust op... Eén ding wat de Duitsers heel graag wilden met de Nederlanders... dat was dat de Europese Centrale Bank politiek onafhankelijk zou zijn. Nou, Dat is die geworden. Dat, dat was eigenlijk het grote uh, succes van Maastricht... dat men dat voor elkaar heeft gekregen. Want de Fransen hebben er lang tegen verzet gevoerd. Het tweede wat men erin heeft gefietst op het allerlaatste moment... in Maastricht zelf, tijdens die conferentie... was uh, de datum om te beginnen. Dat beroemde 1999-2002. Mm -hmm. En het derde wat men wel behoorlijk had geregeld... waren de criteria waaraan landen moesten voldoen. Om toe te treden. Maar wat er daarna zou gebeuren: hè, harde sancties en politieke uh, toezicht op dat daadwerkelijk Checks balance. balances. balance en al dat soort dingen, Allemaal. dat staat er dus eigenlijk. Het staat erin, maar heel zwak, of het staat er niet in, zoals het gaat, als het mm. gaat over economische harmonisatie. Waar, uh de mensen die toen hierbij betrokken waren, de politici... waren ze een beetje dronken op het historische idee... of de vergezichten die ze voor zich zagen. De prestige misschien, die hieruit voort zou ja, komen als men, ze meewerken. Hij wilde het gewoon voor elkaar krijgen. En er was een soort, soort driehoek, zou je kunnen zeggen... van mensen die het alle drie heel graag wilden. Bondskanselier Kool, hè, die wilde het mm. vanwege de Duitse hereniging. Die wilde Duitsland... Uh, uh, Inbinden, zoals hechten aan de rest van Europa. Mitterrand, de Franse president, wilde het heel graag. Want hij wilde de macht van de Bundesbank, de Duitse Centrale Bank, beteugelen. Nou, dat is gelukt, maar Duitsland is nu sterker dan ooit. Dus dat is eigenlijk maar half gelukt, zou je kunnen zeggen. En dan had je Jacques Delors, toen de beroemde voorzitter van de Europese Commissie. Een hele sterke voorzitter was dat. En die wilde gewoon na de interne markt die hij erdoor had gedrukt. wilde die nu die gemeenschappelijke munten doordrukken. En zeg maar die driehoek heeft het hele verhaal gedragen. Is er iets van zelfreflectie bij die mannen als u ze nu spreekt? U heeft ze geïnterviewd. Ja, ja, ja ik heb ze allemaal geïnterviewd. En ze zeggen, ze zeggen dus eigenlijk ook terugkijkend van, nou, dat verdrag van Maastricht was goed. Er zitten gaten in, het kon niet, meer zat er niet in. En achteraf erkennen ze wel van, ja, die economische Unie... Hè, die wel in het verdrag vermeld staat... maar daar dat heeft me niet meer dan lippendienst aan bewezen. En dat, eh, dat is eigenlijk totaal nou, niet uit de verf gekomen. Als er zulke grote hiaten of gaten in zaten... dan hadden ze toch ook kunnen zeggen, we zien er even van af. Totdat we dat... Ja, hebben. maar zoals Kees Maas... He, dat toen de, was dat de toponderhandelaar van Nederland... He, die heeft eigenlijk de belangrijkste onderhandelingen gevoerd... die zei, wat, het was gewoon een schip, het ging los van de kade... en het was niet meer te stuiten. Het ging gewoon door. Of was een soort stoomwald, zou je ook kunnen zeggen. Eenmaal begonnen, gaat zo'n machine... door, zonder dat je het door. kan sturen. Is ja. dit één rechte lijn eigenlijk vanaf dat moment... tot aan de crisis waar wij nu uh, in zitten vandaag? onvermijdelijk? is, dat, nou, nou ja, <coughs> is in de in de geschiedenis niet... maar zou je het wel zo nou, kunnen doortrekken? Nou, genoeg niet, want... Die, de, de periode na het begin van de monetaire unie tot, twee, tot 1999 was er wel degelijk sprake van eh, landen die voldeden aan die toelatingscriteria. Dat wilden ze echt proberen. Dus men heeft toen bezuinigd, men heeft de overheidsfinanciën redelijk op orde gesteld. Maar daarna is het, ja, de eerste paar jaar ging het ook nog heel goed. Hè. Die zuidelijke landen profiteerden gigantisch van die onverwachte stabiliteit die ze kregen door een Europese munt te hebben. De rente daalde. Ze hadden niet meer dat glazen met hoge inflatie, niet meer dat gedoe met de... Evaluaties en zo. Het zag er dus allemaal prachtig uit. En eigenlijk in 2009 is de Europese Commissie nog met een lovend rapport gekomen. met de ene loftuiting na de andere. hoe fantastisch die monetaire unie toch wel was. En ja, dan komt de financiële crisis eroverheen. Lubbers zegt ook: het is eigenlijk de schuld van het casinokapitalisme, dat mm -hmm. de hele monetaire unie in elkaar is geklapt en we nu met deze enorme problemen zitten. Het verschuift misschien wellicht de oorzaak. Ik, tot slot, ik vind het, uh, doet u geweld aan om het zo te vragen, maar komt het goed graag? Ja of nee? Ja, het komt goed omdat oh. Duitsland en Frankrijk zo hecht met elkaar verbonden zijn en ze zoveel geïnvesteerd hebben in dit project dat ze dat van geen kant zullen loslaten. De Grieken vallen er misschien uit, misschien nog een ander, maar dan de kern zal het zeker doorgaan. Optimistische woorden zo. Roel Jansen, hartelijk dank. Graag gedaan. Amy Winehouse, our day will come. Zelf heeft Alberto Contador altijd gezegd... dat er destijds een minime hoeveelheid clenbuterol in zijn bloed zat... bij een dopingcontrole in 2010. Volgens hem zat die stof in zijn bloed door het eten van vervuild vlees... De Spaanse Wielerbond sprak hem vrij, maar de internationale wielerunie en het antidopingbureau klaagden de Spaanse wielrenner vervolgens aan bij het sporttribunaal CAS. Dit orgaan kwam vandaag tot het oordeel dat Contador schuldig is aan het gebruik van vervuilde voedingssupplementen. Zijn toerzegen van 2010 moet hij inleveren en tot augustus mag hij niet fietsen. Herman Chevrolet is wielerkenner en schreef meerdere boeken over de sport. Goedenavond en Goedenavond. welkom. Hoe erg is het voor uh, de wielersport, de wielerwereld... dat zo'n topper uh, wordt veroordeeld? Dat is helemaal niet erg. De wielersport overleeft dit. De wielersport is gewoon dat toppers worden beschuldigd, veroordeeld, geschorst. Het is een normale gang van zaken. Trouwens, van is... komt dat door? Dat zagen we nu al twee jaar... of anderhalf jaar geleden aankomen, dus mm -hmm. iedereen heeft daar vrede mee. Het is gewoon... Oké, okay, accepteren, bekijken. En morgen gaan we gewoon Echt, weer verder. Dus niemand is geschokt? De ware wielerliefhebber is mm. helemaal niet geschokt. Hij kan daarmee leven. Want hij weet dat dit onherroepelijk slag bij... is. En dat hoort onherroepelijk bij de wielersport. Het is voor de niet-wielerliefhebbers... is dat heel vreemd om zoiets te moeten horen... maar de normale wielerliefhebber. Sorry. Oké, okay. ja. dat is het dan. Ja die kijkt daar echt niet meer van op. En um, wat zegt dat dan eigenlijk over iets als de Tour bijvoorbeeld? Is, kijken we dan gewoon naar een wedstrijd tussen mensen die drugs gebruiken? Is dat waar we naar kijken? Of kijken we naar bijna bovenmenselijke sportieve prestaties... op basis van wat je met lichaam en geest kan? Nou, het woord drugs zou ik niet graag gebruiken... en wil ik ook niet gebruiken in verband met wielrennen. Bij mij krijgt daar andere connotaties bij. Maar we kijken naar renners die gedwongen worden om enorme lichamelijke inspanningen te leveren... die een normaal mens als een topsporter in principe niet kan. Mm -hmm. Er wordt veel te veel gevergd van die renners. Maar wij, de kijkers, wij willen dat zien. Wij willen geen slappe toers, wij willen geen slappe wedstrijden. En dat is het vreemde. Maar dat geldt toch eigenlijk voor alle grote sportevenementen. We willen altijd bovenmenselijke prestaties zien, we willen de drama, noem maar op. Maar dat is niet zo dat in alle takken van sport ook sprake nee, maar, is van doping, dat schering en inslag een, is. Een, nou, ik weet niet of andere sporten vrij zijn van doping, dat durf ik ook niet te beweren. Maar de toer is een wedstrijd van drie weken, dat gaat bergop, bergaf, hitte. Er is geen enkele rustdag. En alle andere sporttakken krijgen nog rustig mm -hmm. Nou, in de Tour 2, dat is te verwaarloos. Dus die inspanningen die worden geleverd zijn immens. Is dit een proces wat te stoppen is? Ik bedoel, dit is een soort monster wat gegroeid is. We wilden die prestaties zien. Ze zijn er naar gaan handelen met alle middelen die ze nodig hadden. Is het, zou, het, zou de Tour weer schoon te krijgen zijn, om het maar zo te zeggen? Nou, nee. Nee, ik denk dat niet. Ik ben daar vrij cynisch in... Mm. Ik denk niet dat de Tour schoon te krijgen is. Ik weet ook niet of wielrennen schoon te krijgen is. Men vraagt mij soms, uh, kan het zonder doping? Nou, mijn antwoord is gewoon, nou, dat weten we niet. Want het is al vanaf 1870 met doping, dus... Nou, ik zou mij verbazen of het uh, zonder doping kan. En ik, nou, als experiment zou ik wel eens een uh, tour willen zien. <laughs> zonder doping. Kijk hoe lang de jongens het volhouden. Nou, ik denk dat er nou zullen er een paar aankomen en dit is het. Ja. Mm -hmm. En uh, van feeststrijd en spektakel uh, zal er geen sprake zijn. Nee, een totaal andere tour. Gisteren werd het dopingonderzoek naar een andere tourwinnaar... Lance Armstrong, de legendarische Lance, stopgezet. Is dat nou goed nieuws of slecht nieuws? Hoe moet ik dat dan zien in het licht van dit? Uh, het is stopgezet wegens gebrek aan bewijzen. Eh... Uh... Dat is voor Armstrong goed nieuws. Maar die is... zweem blijft natuurlijk van die verdachte. Die zweem blijft. Die zweem zullen je zeker bij Armstrong nooit ermee meer wegkrijgen. Mm -hmm. Nu, het feit is, er zijn geen bewijzen. En als er geen bewijzen zijn, is iemand onschuldig. Maar er zijn zoveel indicaties... dat hij schuldig is of dat hij op zijn minst verdacht is... dat inderdaad die zweem blijft. En dat raken we nooit meer kwijt. Nee. Nog even terug naar Contador. Um, hij is voor twee jaar geschorst, geloof ik nu. Dat is de straf. Zeg ik dat goed? Dat zeg je goed, maar dat is iets heel vreemds. Want augustus 2012, dus, dus over zes maanden, mag hij alweer fietsen. Dus die schorsing is eigenlijk maar zes maanden. Hè? daar begrijp ik niks van. Nee, dat, uh, ik heb opgezocht en uh, nou, bij uh, de kas... Hebben ze als motivatie, en ik kan het moeilijk, zo uit mijn hoofd is. Dus, uh, op 25 januari 2011 was hij geschorst door de Spaanse Wielerbond. Dat komt daardoor in beroep gegaan, dus die schorsing is vrijgesproken. En dan uh, is de UCI en de WADA zijn bij de kast gegaan, want er zijn zoveel instanties. Uh, je raakt er de, de kluts van kwijt. Maar goed, dus... Hij is dus nu weer veroordeeld, maar ze hebben beslist... dat de schorsing ingaat vanaf zijn eerste veroordeel. <lacht> en ik heb het dus nog nooit meegemaakt in het nee. wielrennen. Nee, dit, dit klinkt nou, ook absurd. En wat, hoe gaat zo'n carrière voor Contador verder, uiteindelijk? Nou, omdat hij maar een half jaar is geschorst, maakt dat op zich weinig uit. Contador is jong, 7, 28 jaar. Ik weet Getalenteerd ook, wat u betreft? Het is een van de beste renners die ik ooit heb gezien. En die ik, klimt de... weer op de fiets... Die klinkt over half jaar weer op de fiets. Kan meedoen aan de ronde van Spanje. En de kans is groot dat hij die wint. En dan ga, nou, gewoon orde van de dag. Het tragische is voor hem als sportman... dat hij een overwinning in de Tour en in de Giro... en nog een aantal andere wedstrijden kwijt is. Die zijn weg van zuid palmares. Die zijn verdwenen. Ja, Ik geloof dat degenen die het ook gekregen hebben... omdat ze opschoven, er niet zo blij mee waren. Ja, daar is geen enkele sporter mee blij als je op die manier wint... Nee. nee, want als je wint, wil je. Uh, Zelf hebben een, gewonnen. Nou, ik doe nu teken tussen aanhalingstekens. <laughs> uh, uh, wil je op een zuivere manier winnen. Ja. En je wil ook geëerd worden en bovenaan dat podium staan, dat iedereen dat ziet. Ja, dat is de magie van een trui natuurlijk. en een beker uh, en ja. een achterafzaaltje. Hup, klaar. Dat is niks. Daar heb je niks aan. Ik begrijp het heel goed. Herman Chevrolet, hartelijk dank. Oké, okay, graag. Het is vijf voor twaalf. Dat is wel waar. Nog, <laughs> Nog één keer terug naar Leeuwarden. Ja, het is al zo laat. Naar de persconferentie van de Vereniging Friese Elf Steden. IJsmeester Jan Oostenbrug. Morgen is het volle maan. En dan gaan we kijken wat die maan gaat doen. Slaat hij om naar de goede kant en houden we de wind in het oosten? Ben ik de grootste optimist van Friesland. Dankjewel. Morgen is het volle maan en daar moeten we dus op letten. Harma Boer, goedenavond. Ja, goedenavond. U bent de weervrouw van RTW Noord in Groningen. Ja, klopt. V volle maan is gunstig, begrijp ik. Gunstig. Als het uh, inderdaad vorstig weer is, dan zet de winter voorlopig nog wel even voort. Alleen op de lange termijn en ook op de korte termijn... zitten er toch wel een een en ander aan addertjes onder het gras. Omdat geleidelijk aan de bovenlucht enigszins wat opwarmt. En dat betekent dat er uh, wat uh, bewolking komt. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat het s'nachts dan minder hard gaat vriezen. En geleidelijk aan, dan zullen dan de temperaturen overdag ook iets op gaan lopen. Ja, daar zijn we eigenlijk niet blij mee. Want daarmee dan wordt uh, de vorst getemperd en daarmee wordt de ijsdikte ja. laag, wordt ook allemaal wat, uh, ja, wat, wat minder dik. En, ja, en nou dan, ja, dan valt dus, onze dus... droom in duigen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee absoluut niet. Uh, tot en met het weekend sowieso winterweer. Alleen, het lijkt er wel op dat het uh, volgende week toch echt nog even door moet zetten, willen we inderdaad een elf steden toch gaan beleven. Maar ik verwacht er ook niet eerder aan halverwege volgende week of eind volgende week. Want de vorst wordt gewoon aan het eind van de week toch een beetje wat minder Oh, spannend is het allemaal, hè? Ja, het is ontzettend spannend. Het leeft hier ontzettend in het noorden nou, in heel Nederland, natuurlijk. Ja, ik denk dat we allemaal uh, koorts hebben inmiddels. We hebben inmiddels allemaal koorts. En het is natuurlijk ook zo. Ja, die volle maan en die oostenwens. Het is ook een beetje de wens. Is de vader van de gedachte. Oh, prachtige laatste woorden. Harmaboer, hartelijk dank. Dit was met het oog op morgen van deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Weij. Hartelijk dank voor het luisteren. En slaap lekker straks. Asko Schoenberg, onder leiding van Rijnbert de Leeuw... met een programma rond Hans Abrahamsen.